Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er moet meer gebeuren om mensen in de trein te houden. Veel mensen werken tijdens corona thuis en daardoor gebruiken ze hun abonnement nauwelijks. Reizigers Club Rover zegt in de Telegraaf dat OV-bedrijven wat moeten doen voor die mensen. Want als ze eenmaal de auto pakken, krijgen ze niet snel terug in de bus of trein. Ze denken aan een 100-rittenkaart, waarmee je dan zelf kiest wanneer je hem opmaakt. Of aan een half-spits abonnement... ...voor mensen die de ene dag thuis en de andere dag op kantoor werken. En voor de derde dag op reis staat de koffie klaar in Den Haag... ...waar Mark Rutte zijn nieuwe club ministers en staatssecretaris ontvangt. Als eerste komt zo Rob Jetten langs. De D66er wordt minister voor Klimaat en Energie. En later vandaag drinkt voor Rutte ook een bakje met Ernst Kuipers... ...die je misschien wel kent als beddenbaas tijdens de pandemie. Hij wordt minister van Volksgezondheid, de coronaminister dus. Bij brand in een woning in Den Haag is een dode gevallen en iemand gewond geraakt. Ooggetuigen zeggen dat er een explosie is geweest, maar dat kan de politie niet bevestigen. 24.000 mensen op het Indonesische eiland Sumatra slapen deze nachten niet in hun eigen bed. Ze zijn geëvacueerd. Het heeft flink geregend en dat zorgt voor overstromingen. Dat de problemen zo groot zijn, komt ook door het kappen van het regenwoud, zegt onze correspondent. Vooral op Sumatra wordt een deel van het regenwoud gekapt om palmolievelden te maken. Palmolie is een heel groot exportproduct voor Indonesië en niet toevallig ook voor Maleisië. Samen uh, exporteren ze zo'n 80% van alle palmolie uh, ter wereld. Verschillende milieuorganisaties in Indonesië zeggen ook dat de overstromingen op dit moment geen toeval zijn, uh, maar juist worden gecatalyseerd door de bomenkap. Het weer, wolken, zon en buien met kans op hagel en onweer. Soms valt ook natte sneeuw. Het wordt vandaag een graad of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je nog vijf minuten vertraging op de A8... van Amsterdam naar Zaanstad voor het knooppunt Zaandam. Dat heeft te maken met een ongeluk. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Goedemorgen, Zandvoort. Welkom bij Goedemorgen, Zandvoort op de woensdag. Het ZFM-radioprogramma met goede muziek en nieuws uit Zandvoort en de regio.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 deze, de zekerheid de op de de morgen. Het is nog een beetje koud in de studio, maar het wordt vanzelf warmer. Want we zijn hier maar met, met liefst vier mensen aanwezig. Twee techneuten. Maya Kop, die uh, onder leiding van Pim nu nog. Maar dat gaat de volgende keer helemaal zelfstandig, denk ik. Die verzorgt de techniek. Nina zit tegenover me, die gaat ook mee presenteren. En mijn naam is Gert van Kuik. We hebben een, uh, een afwisselend programma met een aantal vaste thema's. Zoals u, als u luistert, van ons gewend bent. Nou, we hebben een gesprek met iemand van de bibliotheek, Passend Lezen... over uh, wat Passend Lezen nu eigenlijk is. Met name voor mensen die slecht zien of blind zijn. En we hebben een gesprekje met de nummer drie van de kandidatenlijst van D66. Jitte de Vries. En zijn naam doet al vermoeden dat hij niet uit Zandvoort komt. Voor de rest spreken we met Jelme Kopen, Gilles Kok en uh, Walter en nog een paar mensen. En we beginnen met Jelme. Als het goed is, hangt hij aan de lijn. Nina. Goedemorgen Jelmer. Hallo, goedemorgen. Hoi, kun je ons vertellen wat jullie gaan doen deze week? Ja, helemaal goed. Allereerst natuurlijk ook aan de mensen in de studio. Ik weet niet of het nog mag op 5 januari, maar nog de beste wens in ieder geval. Ook vanuit Sandford Insight. Dankjewel, van mij mag het hoor. Dat mag hoor. Jij ook Jelmer. Ja, dat scheelt dan weer. Even kijken... We hebben een rustig week uh, achter de rug, uh, dat kan je wel zeggen. En ook uh, de jaarwisseling in Zandvoort is uh, met zonder escalatie of uh, uh, verlopen, ook in de hele regio. Uh, de Kennemerland kijkt er ook rustig op terug. Alles is uh, goed uh, gehandhaafd. Uh, wat leuk is om te vertellen, uh, nog als terugblik op die uh, oudjaarsavond, is dat bij het pluspunt bij het jongerenwerk, dat er uh, die dag heel veel aandacht is dus besteed uh, uh, uh, aan die organisatie. Uh, op die avond zelf, ik sprak gisteren iemand van het jongerenwerk. Er uh, waren er veel jongeren bij bijeen. Dus dat is uh, natuurlijk mooi dat dat kan hè, op zo'n avond. Uh, jongerenwerk is nu sowieso uh, iets meer open dan dat de rest mag. Maar toch om de aandacht te besteden aan die uh, jongeren die misschien anders uh, uh, uit het zicht raken. Uh, dus dat is goed om te vertellen uh, van afgelopen weekend. En voor komende week uh, gaan we natuurlijk richting de commissievergaderingen wat betreft de politiek. Dus de, het jaar start weer meteen uh, op de inhoud. Volgende week, uh, dinsdag en woensdag, is dat uh, te volgen op de gemeentesite van Zandvoort.nl. En daar lees je natuurlijk ook genoeg van op uh, Zandvoort Insight. Um, uh, nog even een terugblik. Uh, we gaan steeds heen en weer van voor naar achteren. Uh, op ons YouTube kanaal van Zandvoort Insight, wat ik vorige week ook vertelde... Uh, ...kun je nog even de nieuwjaarsboodschap... ...van de burgemeester terugkijken... ...en uh, de versie van Sanford Design... ...daaraan vast zit nog... Uh, ja, ...de geniale nieuwjaarstuik... ...die ik vorig jaar... ...heb gedaan samen met Roy... Dan, hè. Uh, ...dat was... Uh, ...lekker koud zullen we maar zeggen... ...je hebt het dit jaar niet uh, gedaan... ...het was niet zo goed bevallen... <laughs> ...nou ik moet zeggen... ...als ik eraan terugdenk dan heb ik het nog steeds koud... ...dat zei ik vorige week volgens mij ook... Dus uh, nee, nee het, het werd dit jaar wel weer uh, georganiseerd hoor, door, uh, door het bekende merk, uh, Uitblick dan. Uh, en daar werd ook geld van. Uh, uh, dat moest je kopen. En dat geld werd daar ook een deel van aan de voedselbank gedoneerd. Dus meteen weer die kerstgedachte ook uh, doorgegeven, wat dat betreft. Uh, uh, ja, wat ik al zei het, het, het, het, het, het is een rustige week geweest en het wordt ook wel een vrij rustige week Zandvoort in gaat natuurlijk weer de, de, op volle kracht verder vanaf volgende week ook als, als de nieuwsweek zeg maar echt weer begint ook wat betreft politiek en alles weer uh, gaat draaien in Zandvoort want het is toch een beetje de opstart van het nieuwe jaar waarin uh, ja, de agendas weer gevuld moeten worden en uh, daar, daar, daar, daar drijft Zandvoort in natuurlijk ook op Um, even kijken of ik nog een, uh, een laatste nieuwtje erbij kan pakken. Ja, dat is nog wel leuk. Uh, of nou ja, leuk. Dat was het nieuws wat uh, gisteren de brandweer uh, uh, Kennerbland uh, aan ons doorgaf. Is dat er vanaf 1 januari niet meer uh, gebruik wordt gemaakt van uh, de zogeheten waterkranen uh, op de weg. Maar dat dat allemaal... Uh, in de brandweer zelf nu gebeurt. Hè? De brandkranen worden opgezegd vanaf 1 januari 2022. Uh, en dat betekent dat er dus een andere oplossing moest worden gezocht. Namelijk meer brandweervoertuigen en meer waterwagens. Hier is al een tijdje aan gewerkt, maar is dus met ingang van het nieuwjaar uh, dus in gebruik genomen en die omslag gemaakt. Een watertankwagen die dus nu meer wordt ingezet, kan wel 17.000 liter water meenemen. Dus uh, we zitten in ieder geval niet <laughs> zonder uh, brandweer, ook het komende jaar niet. En dus misschien nog veel efficiënter dan wat dat nu was. Dat moet nog blijken natuurlijk. Uh, uh, ja, de, de, de, de, Jelmer, ja, ik ja, vind het ja. hartstikke leuk om allemaal te horen. Maar wij moeten een beetje gaan afronden, anders komen wij in tijdnood... Ja, en, ik, ik, en, ik ken het, ik ken het, ja. En, en Ger heeft nog een vraag voor jou. Ja, ik uh, Goedemorgen, nogmaals. Goedemorgen. Ik, uh, ik heb begrepen dat Zandvoort in Seid bezig is met het organiseren van een jongerendebat. Kun Tof. je daar al iets over vertellen? Nou, dat uh, komt inderdaad voort uit die samenwerking, hè. waar er sowieso drie debatten uh, voor op de planning staan. En het jongerendebat dat uh, gaat uh, 16 februari uh, plaatsvinden... Uh, de, de, hoe dat precies vorm wordt gegeven, daar, daar kan je van het ogen blijven via Zandvoort Insight zelf of Zandvoort kies Maar wat ik wel al kan vertellen is dat er, er wordt ingezet, uh, er wordt gepraat tijdens dat debat over jongeren in Zandvoort, over alles wat het aangaat. Wat uiteindelijk best wel meer blijkt dan dat je in eerste instantie misschien denkt. Maar ook met de jongeren, dus met jonge mensen van de politieke lijsten uh, die er gelukkig. Uh, als ik het zo al een beetje zie binnenstromen, steeds meer opstaan. Dus dat is mooi om te zien dat we niet alleen over jongeren gaan praten, maar dus ook met de jongeren. En dat gebeurt dus zeker ook tijdens dat jongerendebat, wat dus uh, halverwege februari gaat plaatsvinden in aanloop naar de verkiezingen. Je zult ons hiervan op de hoogte houden, middels deze wekelijkse korte gesprekjes. Zeker, ja. ja. En uh, sowieso het uh, dat, Zandvoort dat, uh, kiest, is zo van ons wekelijk gesprekje sowieso een, een vast onderdeel. Ja. ...om het steeds meer in de vaste routine te houden... ...ook bij de Zandwoorders. en inderdaad, ja, sowieso de website natuurlijk... Uh, ...en alles wat daar nog uit gaat ontstaan. Dus we hebben er heel veel zin in. Nou ja, ik ook in ieder geval en samen met het team uh, wat we gaan doen... Uh, ...iedereen uh, die eraan bijdraagt, uh, hopen we natuurlijk dat er... ...meer dan 41% van de Zandwoorders gaat stemmen de komende keer. En dan, wat mijn persoonlijke voorkeur heeft, als dat even mag ook vooral de jonge mensen. Want die moesten natuurlijk nog het langst wonen in Zandvoort. Dat is het goed is. Dus dat zou mooi zijn als ze de komende keer ook het stemhokje weten te vinden. Net zoals bij de landelijke verkiezingen. Nina? Ik wil je hartelijk bedanken voor al je informatie over de brandweer, over de regio, over alles. En we spreken elkaar volgende keer weer. Helemaal goed. Tot volgende week en succes nog met het programma. Dankjewel. In een okay.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 Zonder na te gaan, even naast jezelf te staan. Slechte gewoonten van de baan. We zijn weg in gedachten van wat ons te wachten staat. Het gebeurt ons vroeg of laat, niemand weet wat komen gaat. Oh. Yeah. respect. En wil ik met gelukkig nieuwjaar. Het thema van vandaag is gewoon eh nou, nieuw jaar. Dat uh, natuurlijk heel leuk is voor een eerste dag dat we weer uitzenden in het nieuwe jaar. Wat nu komt is de Full Fighter met Yes Next Year. 10 9 Ignition sequence starts. 6 5 4 3 2 Dit waren de Foo Fighters met uh, niks eer. Dus, uh, nou. Weer een Echt? heel passelijk liedje bij het nieuwe jaar, uh, Marja. Ik, ik had er nog nooit van gehoord. ja wel van de Foo Fighters, maar niet van dit nummer. Nou, verrassend. Als het goed is, heb ik aan de lijn... Uh, heet het nog tegenwoordig zo? Ja, Janneke Bakker. Ja, dat klopt. Goedemorgen. <laughs> Goedemorgen. Goedemorgen. Jij ja, werkt uh, voor passend lezen. ja. Ik werk voor uh, bibliotheekservice Passend Lezen. Ja, Nou weet ik toevallig heel goed wat het is. Want ik ben een fervent gebruiker van Passend Lezen. Maar heel veel mensen zullen dat niet weten. Uh, wat is Passend Lezen precies? Ja, nou wat ik al zei, wij zijn een bibliotheek. Uh, maar geen normale bibliotheek. Wij zijn een bibliotheek voor mensen met een leesbeperking. En uh, ja, denk je misschien al heel snel gelijk aan mensen die... We uh, hebben speciale boeken voor mensen die blind slechtziend zijn... Maar ook voor mensen die uh, door concentratieproblemen... of door andere fysieke problemen een boek niet meer vast kunnen houden. Uh, of door asasie, uh, Gewoon heel veel dyslexie. Een ja, heel groot publiek die bij ons lid kan worden. Ik zeg soms wel, iedereen die wil lezen... maar het lukt eigenlijk niet meer op de normale manier. Die kan bij ons lid worden. En uh, waarschijnlijk is dan de volgende vraag ja, wat hebben jullie dan? <laughs> Zou kunnen. <laughs> ja, ik ben, ja, ik, uh, ik ben altijd heel trots om te zeggen... van, uh, wij hebben een collectie van meer dan 83.000 gesproken boeken. Ja. En 19.000 braille boeken. En uh, ja, die kunnen dus uh, deze mensen lid bij ons worden voor 30 euro uh, per jaar. Ik weet van vroeger in de bibliotheek had je de grootletterboeken. Ja. Is, is dat nog? Uh, ja, in de bibliotheek heb je nog grootletterboeken, maar dat hebben wij niet. Wij hebben echt uh, puur de gesproken de broeken, de braille boeken. En, uh, maar ook alle dagelijkse kranten en tijdschriften. En uh, ja, de grootletterboeken. Uh, die hebben ze inderdaad, maar een kleine collectie hebben ze die nog in de gewone bibliotheek. Ja. Maar hoe gaat het in zijn werk? Je hebt een boek en het, uiteindelijk wordt het voorgelezen. Hoe ja, doen jullie dat? Nou, Onze boeken die worden uh, door vrijwilligers voorgelezen. Allemaal We vrijwilligers? Met, ja, na nou, voor, voor 90% vrijwilligers. En die, uh, die, werken bij, uh, die, die werken wij samen met Dedicon voor. En die zijn eigenlijk dagelijks de boeken aan het inspreken. Ja. En, uh, ja, en, en je wordt ook niet zomaar vrijwilliger. Want wij vinden het heel belangrijk dat onze boeken heel, heel goed worden ingesproken. Dus die vrijwilligers die gaan ook door verschillende stemtesten. Zodat ze precies weten uh, ja, hoe het boek op de beste manier wordt ingesproken. Ik weet niet, wij hebben het ook altijd best passend lezen over gesproken boeken. En niet over luisterboeken. Nee. En, uh, en dat is, daar zit een verschil in. Wat, wat heel veel mensen niet altijd weten is dat onze gesproken boeken. Die worden wat. Uh, echt niet saai of zo, maar die worden gewoon wat rustiger ingesproken. Dat uh, mensen zichzelf kunnen verliezen in een verhaal. En eerst dacht ik van nou, het is toch, dat is toch een beetje. het is toch leuk om een boek. dat het uh, druk wordt ingesproken. Maar toen uh, wees mijn blinde collega mij erop. die zei van ja, zeg maar, ik wil mijzelf verliezen in het boek. En ik wil niet iemand die. Die, die, die de spanning al voor mij opbouwt. Dat ik dat zelf niet... Jij, jij kan je ook bij een boek zelf verliezen in een boek. En dan ze, dat wil ik ook. Ja. Dus met tien gedachten worden onze boeken wat rustiger gewoon ingesproken. Zodat mensen zichzelf helemaal kunnen verliezen in het verhaal. Nou, er zit er wel verschil in. Ik luister natuurlijk heel veel. Er zit ja. wel verschil in stemmen. En vooral boeken die langer geleden zijn opgenomen. Daar ja. werden niet zulke hoge eisen aangesteld, denk ik wel eens. Nee, nee. We gaan echt heel erg... Eigenlijk... Uh, wij zijn een stichting. Wij, zijn, wij krijgen een subsidie. Maar we kijken ook heel erg... Uh, elk jaar kijken wij ook echt van... Nou oké, okay, wat gaan we doen? En we gaan heel erg mee met de tijd. Van, het wordt gewoon steeds verbeterd. We zijn elk jaar aan het kijken van... Wat kan er verbeterd worden? En uh, technologie gaat natuurlijk mee. Daar gaan we ook bij mee. Dus we zitten echt... Ja, je zal het zien als een boek die ja, 20 jaar geleden is of van nu. Daar zit een heel groot verschil in, ja. Ja, en er waren toen destijds heel veel christelijke boeken. Ja. Zo is het ook ontstaan, geloof ik, hè? Ja, ja wij komen oorspronkelijk uh, vanuit uh, de christelijke bibliotheek. En we werken ook veel samen met die staat nog steeds. Die CBB bestaat ook nog steeds. Daar werken we ook heel veel mee samen. En uh, ja, maar op een gegeven moment gaan we natuurlijk... We hebben ook nog steeds veel christelijke boeken en ook tijdschriften. Maar we gaan ook ja, met de tijd mee. Dus de collectie wordt gewoon steeds breder. En wat we ook heel erg belangrijk vinden... is dat uh, we meegaan met van welke boeken er uitkomen, Waar zitten mensen op te wachten? Dus we krijgen ook steeds meer um, ja, gewoon de nieuwe boeken... waar mensen op zitten te wachten komen in onze collectie. En wie bepaalt dat? Welk boek er wordt voorgelezen? Want ik begreep... De Zeven Zussen was vorig jaar vreselijk populair. En daar hebben jullie ja. heel snel op ingesprongen. Maar hoe, wie bepaalt ja, dat? Ja... Dat is, euh, nou, ik heb drie collega's bij de afdeling collectiewerken. We werken bij en Lezen met ongeveer dertig collega's... waarvan twaalf op de klantservice die dagelijks iedereen te woord staan, meedenken. En, nou, bij de collectie hebben we dus... en die kijken eigenlijk elke dag van wat komt eruit. Waar zitten onze klanten op te wachten? Nou, Zeven Zussen, zo populair. En um, wij weten het nieuwste deel, het de zevende deel vorig jaar... daar zitten onze klanten op te wachten. En wij kunnen een um, aantal boeken per jaar versneld laten inspreken... En dus wij zijn echt heel trots dat ja, de, de nieuwste deel van de Zeven Zussen, dat, dat weten we dan ook, zorgen we gelijk voor. Die kwam echt binnen een maand uit. Uh, nou, ongeveer een maand uit nadat hij uitkwam. En um, nou ja, zo zijn ze bijvoorbeeld het nieuwe boek van Henk Groen, dat er oh. aankomt. Uh, Rust en vreugd die hebben we nog niet. Maar die hebben we dus ook versneld laten te inspreken. En die verwacht ik ook elk moment in onze collectie te komen. Oh, dat is mooi. Dat, uh, ja, zo, zo zijn we echt bezig van oké. Okay, waar ze op te wachten. Maar wij weten natuurlijk niet altijd waar onze klanten op zitten te wachten. En dat vind ik altijd belangrijk om te noemen... dat onze klanten ook een verzoek kunnen indienen. We kunnen niet alle verzoeken natuurlijk inwilligen... maar wel als mensen ons een mailtje of naar ons bellen... en zeggen van, nou, ik zit echt zo erg op dat boek te wachten... laat het ons weten. En dan kunnen we kijken of we die ook versneld kunnen laten inspreken. En dat is een maand of drie maanden. En ja, en boeken die niet versneld... In onze collectie komen. Dat kan van zes tot negen maanden duren. Omdat het gewoon. We uh, ja, met zitten met capaciteit en met inspreken. Dat, ja, dat, uh, ja, hebben ja, jullie voldoende ja. mensen om, om in te spreken? Wat zegt u, sorry? Zijn er voldoende vrijwilligers om boeken in te spreken? Uh, ja, we, we, hebben, we hebben vrijwilligers. Maar dan kunnen ze, mensen kunnen zich zeker ook altijd aanmelden. als ze zeggen: nou, ik vind dat lijkt me echt heel erg leuk. Kan dat ook zeker. Maar we hebben ook echt wel. Er zijn ook genoeg hoor. Dus het is niet. Um, maar we hebben ook te maken, want de vrijwilligers die zitten, ik zeg altijd, in kleine radiostudiootjes zitten ze in te spreken. Ja. En sommigen ook wel thuis, ze hebben ook de apparatuur thuis. En daar uh, nou, worden ook dagelijks de tijdschriften en de kranten ingesproken, vooral de tijdschriften. Dus we hebben ook gewoon met het time management die studiootjes die bezet zijn, daar hebben we ook mee te maken. Ja. Maar uh, als mensen zeggen van, en nu dit horen, en denken van, nou, ik vind het superleuk, kan de, kunnen mensen zich ook altijd... Uh, ...opgeven, dan kunnen ze naar dedicon gaan... ...of naar Passendlezen.nl... ...om uh, op te bellen met ons... ...en dan kunnen ze het aanvragen. Maar het is veel meer dan boeken alleen, hè? Ja, wat ik net zei, dus ook uh, de tijdschriften. Vrijwel alle ja. tijdschriften die ik ken... ...die kan ik beluisteren. Ja, dat, en daar zit dus... ...ik vertelde dus net al 30 euro per jaar... ...maar die tijdschriften dus... je kan bij ons een abonnement nemen op een tijdschrift... ...en dan is dus libellen, uh, Linda... Uh, ...maar ook de voetbal international... ...auto tijdschrift... Uh, die zitten allemaal in de collectie en dat valt allemaal binnen die 30 euro. En dan kan je bijvoorbeeld een abonnement nemen... en het is niet dat er dus extra kosten voor... maar dan weten wij gewoon dat die persoon een abonnement op dat tijdschrift heeft... en dan komt dat uit tijdschrift wanneer die uitkomt, elke week of elke maand... komt dat automatisch op de boekenplank van die, van die persoon te staan... en dan krijgt hij weer een seintje van, oh, een nieuwe tijdschrift is er weer. Maar hoe, hoe werkt dat de... in de praktijk? Ik word lid van Passend Lezen en ik wil een boek lezen. Wat moet ik dan doen? Ik moet lid worden van Passend Lezen... En dan kan ik zo'n boek streamen? Ja, dan kan je zo'n. Um, je kan bij ons op verschillende manieren lezen. Je kan uh, een boek streamen via een. Uh, via de, wij, je kan lezen bij ons via de website. En dan kan je gewoon. Um, uh, als je in bent gelogd, kan je lezen. Maar je kan ook via de app. We hebben de Daisy Laser app En uh, dan kan je gewoon de boeken via een app. Kan je luisteren. En, um, en dan kan je ze bijvoorbeeld ook op je tablet of telefoon uh, zetten. En dan kan je dus ook luisteren als je geen internetverbinding hebt. Maar het werkt dus wel via het internet. Dit wat ik wat ik net voor dat is via het internet echt. Ja, je hebt internet nodig, anders werkt het niet hè? Anders werkt het niet. Maar nou weet ik dat ook sommige mensen geen internetverbinding hebben. Of het lastig vinden om via de computer of hun telefoon. Ja, en dan kunnen mensen ook via een deze cd bij ons luisteren. Ja, krijg je deze thuis gestuurd. Ja, we krijgen een Daisy CD thuis gestuurd. Ja. En uh, mensen kunnen dan gewoon bellen met ons. En dan denken mijn collega's na over welke boeken voor hun interessant zijn. En wat ook wel leuk om te horen is... Als mensen denken van ja, ik wil niet altijd bellen voor boeken. Of, nou ja, dan hebben wij ook bijvoorbeeld de genre lezen toe. En dat is dat ze eenmalig met ons bellen. En aangeven, ik hou van dat categorie boeken, dat genre. En dan zorgen wij er automatisch. We hebben het bijvoorbeeld nu over een deze CD... Dan zorgen wij ervoor dat die boeken op deze cd... automatisch in dat genre bij de mensen thuis worden gestuurd. Ja, mooi. En als ze een boek uit hebben en het cd-tje weer terugsturen... want we zijn een bibliotheek, dus het cd-tje moet dan ook weer terug... leggen wij een seintje en dan wordt er gewoon weer een nieuwe gestuurd. Ja. ja, het is voor mensen die graag lezen... maar slecht zien of zelfs blind zijn natuurlijk een geweldige uitkomst. Ik, uh, ik gun het iedereen uh, die dat... Uh, he, nou ja, niet dat ze blind zijn natuurlijk, maar wel dat ze kunnen lezen op deze manier. Het zijn ja. vaak de meest actuele boeken. Daar ben ik ook erg blij mee. Tijdschriften, kranten, ja. alles is eigenlijk aan de orde. Uh, ja. We hebben afgesproken dat we iedere maand even kort doornemen... wat het boekentop 3 is. Daar is op dit moment uh, geen tijd meer voor. Want het is zo'n leuk onderwerp, daar kun je nog uren over praten, denk ik. Ja. Ja. Maar we hebben afgesproken dat ik uh, de eerste woensdag van uh, februari... bellen we weer terug... Ja. En dan nemen we even de top drie door die op dat moment uh, actueel is. Heel leuk. En dan kom ik heel graag weer even langs. Oké, okay, ja. nou in ieder geval bedankt voor dit gesprek. En uh, ik wens jullie heel veel nieuwe lezers toe. Ja, heel erg bedankt. Bedankt. En dat dus iedereen ook heel veel leesplezier. Ja, zeker. Bedankt. Daag. Oké. Okay. Easy. Ja, dit was Tom Waits met New Year's Eve. Schitterend nummer. Zeker. <laughs> ja, <he? laughs> Hoi, ik een, Hoi. Ik heb nu Jurre aan de telefoon. Jurre ja, ja. Reininga. En dit is uh, ons. je bent onze primeur. Je bent ja, ja. de vrijwilliger van de week. Ja. En nou wil ik weten, waar doe je dat vrijwilligerswerk? Oh, bij het pluspunt. Bij het pluspunt. En wat doe je zoal daar? Ja, ik ben uh, begonnen eigenlijk als afwashulp, maar inmiddels doe ik uh, de belbus, ik heb een aantal ouderen waar ik gewoon meerdere keren per week even langs ga om een praatje te maken, een boodschapje te doen en als je gewoon niet meer door die kleine, kleine dingetjes voor te doen, zie je gewoon ze helemaal knappen want vandaag ben ik zo uh, dankbaar, ja, daar doe ik het eigenlijk voor, voor die glimlach. Nou, dat klinkt hartstikke mooi, het zijn ook ja. de kleine dingen die je doen. Ja. En, maar je stem klinkt wat jonger. De meeste vrijwilligers en zeker bij het pluspunt. Die zijn al wat op leeftijd. Mag ik naar je ja. leeftijd vragen? Ja, ik ben er 37 jaar. Nou, dat vind ik hartstikke goed dat je die doet. Want de meeste mensen in die leeftijd... hebben het zo druk met andere dingen. Mm. Dus eigenlijk kan je als je wat jonger bent... ook heel goed ja, ik... bij het pluspunt terecht. Ja, ik zit dan met twin jobs... Kijk, en om dan de tijd voor, voor jezelf op te vullen, is gewoon, uh, daar gewoon een keer langs lopen. En het is gewoon heel dankbaar en het is ook goed voor je sociale contacten en zo. Ja, maar en is het ook al... iets als je een uurtje de tijd hebt of als je twintig ja, bent gewoon, en je uh, denkt van ik heb een uur in de week over en ik wil mijn best eens even inzetten voor de gemeenschap? Ja. Ik zeg, elk uurtje is meegenomen. Dan doe je het terug voor de gemeenschap? Nou, dat klinkt hartstikke positief. Dus luisteraars, heb je een uurtje over? Ga naar het pluspunt. En uh, wie weet vind je iets heel leuks wat je graag doet. En dan heb ik nog iets voor je. Uh, als jij nou terugkijkt op je tijd als vrijwilliger... wat is dan uh, een absoluut hoogtepunt voor jou geweest? Ja, zeker vorig jaar. Toen was ik genomineerd voor vrijwilliger van het jaar. Toen ben ik dan tweede geworden. Maar gewoon al dat je dan gewoon ik doe het gewoon met mijn hart en dat je hem daar gewoon de waardering krijgt is ook zo mooi. En zijn er ook ja dat ik allereerst gefeliciteerd, want het ja. is niet niks om tweede te worden, want er worden een hoop mensen genomineerd. Dus dan doe je toch wel heel veel. Ja. En uh, nou. Wat, waar moest jij even doorheen dat je dacht bij jezelf... Van, nou dat is, dat, dat is een beginners-iets en daar krijgt iedereen eigenlijk mee te maken? Zijn er nog dingen dat je bij jezelf dacht... Van, nou dat, dat, dat heb ik er echt van geleerd, dat, dat vond ik moeilijk in het begin... maar dat heb ik nu dan wel echt onder de knie? Uh, ja, ik denk gewoon als je een keer uh, langs loopt op heel veel mensen denken dan, ja, ze lopen naar binnen, maar ze doen het niet. Eigenlijk moet je dat gewoon een keer doen en dan moet je gewoon daar vragen wat je iets wil doen. Ja, nou ik wil jou heel hartelijk bedanken voor ons gesprekje. En ik heb. Ja. En jou als dank draaien we jouw favoriete nummer. Oh, Rack and en Pink Anywhere Away from Here. Nou hoop ik niet dat jij dat gaat doen. Anywhere Away from Here. Want je bent hier in Zand voor het Hart nodig. Ik ja. krijg een zwaaitje van Ger. Ja, helemaal goed. Waarom dit nummer? Is het, is het, is het... Heb jij een speciale ja. reden om dit nummer? Uh, nou, eigenlijk is het gewoon toen ik hem de eerste keer hoorde, ik heet het van een kippen persoon, maar van, een gevoel. En op een gegeven moment hebben ze dan ook dat ze met elkaar zingen dat vond ik heel mooi. Ja, daarom is het echt een Nou, als je de kippenvel van krijgt, dan zegt het iets. Dan, ja. dan raakt het je. Ja. Dus we gaan hem nu voor jou draaien. En dankjewel dat, dat je in de uitzending wilde zijn. Ja, geen dank. Is burning bright We knew nothing was out of sight is out of mind Dit was Rack in the Bone en Pink met Anyway From Here. En als het goed is, heb ik nu aan de lijn Jitte de Vries. Goedemorgen, dat klopt. Goedemorgen Jitte. Um, jij staat derde op de lijst uh, voor de verkiezingen in maart van dit jaar voor D66. En als ik goed tel, is dat een kansrijke positie. En vandaar dat we iets meer van uh, Jitte de Vries willen weten. Niet zozeer over de politiek. Want daar komen we in een ander programma nog uitgebreid op terug... wat D66 allemaal van plannen heeft. Maar meer over wie is Heerte de Vries. En mijn eerste vraag zou zijn... als ik jouw naam hoor, dan denk ik niet gelijk aan Zandvoort. Nee, nee dat klopt inderdaad. Nee, dat was een... Uh... Denk ik Mijn ouders die dachten, nou de Vries komt zoveel voor, laten we daar eens een bijzondere voornaam aan plakken, die niet zoveel veel voorkomt. Dus dat, dat klinkt heel Vries en dat is het ook, maar ik, ik ben het helemaal geen Friese Vri achtergrond. Ook niet Zandvoort. Ik, kom, uh, ik ben geboren in Vlaardingen, onder de rook van Rotterdam. En okay. nou, Daar komt mijn moeder ook vandaan en mijn vader uit Limburg, dus het is een, een mengelmoes van dingen. En dat eindigt dan in Zandvoort? En dat eindigt in Zandvoort. Ik ben opgegroeid in Noord-Holland wel, maar iets noordelijker in Kennemerland, in, in Akersloot onder Altmaar. En uh, in mijn puberteit in, in Zuid-Kennemerland hier komen wonen, net over de gemeentegrens in, uh, in Aardhout. En uh, nu sinds een jaar of 8, uh, 9 nou, inmiddels uh, neergestreken in, uh, in Bentveld. Bentveld, ja, dat is toch ook onderdeel van Zandvoort, hè? Zeker, ik zie dat absoluut zo. Ik vind ja. het hier fantastisch wonen en we zijn ook helemaal gericht op Zandvoort met de zee en het tennis enzovoort. Dus ja, ik zie dat zeker zo. Ja. Ja, ik, eh, hoe, hoe oud ben je, als ik vragen mag? 49. 49, dus dat is eh, voor de begrippen van de Raad in Zandvoort, behoor je dan tot een van de jongeren zometeen. Eh, wat heb je gedaan tot nog toe? Wat is je opleiding? Hoe ben jij zo eh, gegroeid? Ja, ik ben eigenlijk altijd werkzaam geweest in het bedrijfsleven. Ik heb ook, ook bedrijfseconomie gestudeerd. Ik heb lang voor wat grotere bedrijven gewerkt. Voor Heineken, eh, dat, dat zal iedereen kennen. En Nutreco, dat is een bedrijf dat in, in animal nutrition doet. Veel in het buitenland gewerkt, lang in, in Engeland, in Zwitserland, in Nigeria. En eh, heel veel in financiële rollen en banen. Eh, dus dat is een beetje mijn achtergrond. En um, daar ben ik uitgestapt en ik ben nu bij een, in een veel kleinere omgeving gaan werken, veel ondernemender. Dus ik ben bij een start-up bedrijf in de biotechnology. En wij proberen een, een platform te ontwikkelen voor het produceren van uh, immunotherapieën tegen leukemie en non-hodgkin in ziekenhuizen. Waardoor die, die therapieën die nu heel duur en ontoegankelijk zijn voor een bredere groep uh, patiënten toegankelijk gaat worden. Want dat vind ik heel erg leuk. Dus ja. um, dat is een beetje mijn, mijn, mijn professionele achtergrond. Je bent goed thuis in de gezondheidszorg? Ik ben me daar aan het inwerken, in ja. Sinds ik zit daar nu uh, drie kwart jaar en uh, begin steeds beter te begrijpen hoe, hoe het werkt met het spel, met, met fabrikanten van medicijnen, met. Uh, zorginstellingen, met overheden, regulators enzovoort. Dus ja, ik begin dat wel te begrijpen en, en hoop dat me dat ook van pas komt uh, bij een rol in de gemeenteraad. Ja, dat, uh, dat, lijkt, wel me wel, heel dat lijkt me wel van, uh, van belang om uh, daarvan op de hoogte te zijn. Um, maar hoe, wat als jij niet met de politiek. Hoe ben jij in de politiek eigenlijk terechtgekomen? Wat is jouw uh, drijfveer? Nou. Sowieso vond ik politiek altijd, altijd heel interessant. Um, maar het is vooral... Uh, als, je, als je ook ietsje uh, ja, maar wat langer hebt gewerkt... en wat anders ben gaan doen... ga je ook denken van wat, wat vind ik nou belangrijk. Ik, ik denk dat ja, ook de jaren dat wij in Nigeria hebben... gewoon een land wat minder goed functioneert... waar de politiek ook niet functioneert. En dat heeft mij... Doen, heeft mij daar heb ik me gerealiseerd... wat, wat mooi het is dat wij... hoe wij het in Nederland allemaal geregeld hebben. en Ook al gaan er heel veel dingen niet goed... Uh, en kunnen er heel veel dingen beter. Dat in de basis toch heel veel dingen goed zijn. Maar dat dat niet vanzelf gaat. Dat dat hard werken is. En dat het mooie is als iedereen probeert daar een steentje aan bij te dragen. En, en dat, dat wil ik ook graag. Dus ik wil ook graag uh, zorgen dat wij als, uh, als land en als gemeente goed functioneren. En, en dat ik daar wat aan, uh, aan bijdraag. Dat, dat is mooi. Uh, dus, dus ik zit er niet met een, uh, met een enorme politiek persoonlijke agenda of zo. Ik, ik hoop dat ik wat kan doen om, om ervoor te zorgen dat Zandvoort een nog wat mooier en leefbaarder plek wordt voor, voor de bewoners en, en ook voor de voor bezoekers, ja. dat, dat is mijn drijfveer. Nou dat hopen we zo ik krijg overigens wel uh, regelmatig post uit Nigeria er komt ja. heel veel fraudeleuze berichten uit Nigeria geloof ik hè? ja dat klopt inderdaad ja. Ja. hebben ze een hele fabrieken met mensen die mailtjes versturen? Weet je dat? Ja, dat weet ik niet. Uh, er wonen heel veel mensen, bijna 200 miljoen, maar je hebt er maar een paar nodig om heel veel mails te kunnen versturen ja. natuurlijk. Dus, Druk op de uh, knop, hè? Ja, ja nee, dat, dat klopt inderdaad. Ja. Ja, dat is niet, niet dat is een minder fijne kant van het land. Ja. Ja. Nou is de gemeenteraad, heb ik wel eens begrepen, dat vergt veel tijd als je het goed wil doen. Heel veel tijd zelfs, het, het lijkt wel een, een, een baan voor een hele dag. Maar als je nou eens geen politiek bedrijft, zometeen, wat, wat zijn je hobby's? Hoe vul jij je vrije tijd? Ja, ik, ik, uh, ik, heb, nog, ik heb een gezin. Uh, de kinderen zijn wel wat ouders, en zijn inmiddels pubers op de middelbare school. Oud, doet eindexamen. Maar uh, dus, dus dat geeft ook weer wat, wat tijd en ruimte om, om dit soort dingen te gaan doen. Maar nog steeds vind ik het ontzettend leuk om tijd door te brengen met het gezin. Uh, spelletjes te doen, op vakanties te gaan, uh, dat soort zaken. Uh, ik sport heel graag. Uh, ik hou heel erg van wielrennen. Uh, oh. ik ben lid hier in Zandvoort van de tennisclub. Uh, we zijn met het hele gezin we hebben kitesurflessen genomen vorig jaar in Spanje, dat vond ik ontzettend leuk. Uh, de kinderen gaan helaas, nou well, niet helaas, daar ben ik echt trots op. De kinderen gaan veel beter dan ik, maar uh, het zou ja. leuk zijn als Het slot zo... van ouder worden, hè? het wordt allemaal minder. Ja, het is heel, uh, heel ver... enerzijds heel vervelend ja. om te zien, maar wel fantastisch dat het bij ons zo goed gaat. Um, uh, maar dat, dat, dat soort dingen vind ik allemaal heel erg leuk. En, uh, nou ja, met een baan en, en de gemeenteraad is dus, je dacht die wel een beetje vol, denk ik, met wat ik beschreven heb. Ja, ik kan me voorstellen. Het is dan jammer, dat Johan van Marlert, dat is ook een, een, een wieler van Maaf, een BMX En, en die staat uh, op de vijfde plek, geloof ik, hè? Eh, ik geloof het wel, ja, inderdaad, ja. klopt, ja, ja. Maar goed. Wij gang. Geen gang. Nee, dat, dat wil ons niet er weer van weer houden om samen een rondje te gaan fietsen. Nee, precies. Je het lekker BMX in de duinen hier. Dat is een ideale omgeving voor. Nou vragen wij aan uh, mensen die we hier afdoende de uitzending hebben, vrijwilligers, naar hun favoriete nummer. Dat kunnen we voor jou helaas niet draaien, want we hebben het misschien niet in huis. Maar wat zou jouw favoriete uh, muzieknummer zijn? Uh, oh jee, nu was van ik... ik even stil. Die heb ik niet voorbereid. Die nee, heb, hè? Ik verhaal verschrikkelijk ja. veel van muziek. Dus er zijn er zoveel. Nou, één. Um, ja, er is een nummer, maar ik weet niet, het is niet zo bekend. Maar dat is van een band Doves, ik weet niet of je daarvan gehoord hebt. Doves, D-O-V-E-S? Ja. Hard rock, geloof is, ik, hè? Uh, nou, het is niet echt hard rock, het is een beetje alternative uh, rock. Ja, ja. Het is een beetje van de independent rock. En dat is een nummer 1003. Oké. Okay. 10, 3 over 10. Nou. nou. Maar anders bijvoorbeeld The Other Side... van Red Hot Chili Peppers. Dat is wat bekender. Nou, dan moet je... Maandagavond heeft Jaap Koper een, een programma... dat heet Alternative Rock. En daar komen dit soort nummers aan de orde. Oh, wat leuk. Goed, dat kende ik niet. Dat ga ik luisteren. Moet je zeker ik even luisteren. Niet. Nou, ik, uh, we gaan elkaar vaker spreken... als je in de raad komt, ongetwijfeld. Want ik doe ook de redactie van Goedemorgen Zandvoort... op zaterdag. En daarin nodigen wij regelmatig politici uit... En uh, hoop ik dat jij uh, daar ook uh, bij gaat horen, want dat betekent dat je in de raad komt. Dus we gaan elkaar vaker spreken, denk ik. In ieder geval, op dit moment bedankt voor uh, dit gesprekje. En uh, nou, ik wens je heel veel plezier en goede verkiezingen. Nou, jullie ook uh, hartelijk dank dat ik even kon komen. En uh, een hele fijne dag verder ja, allemaal. Dankjewel. Dag. Dag. De Krochten, een zoektocht naar de wortels van de Nederrock. Vanavond in De Krochten, het ZFM radioprogramma... waarin we op zoek gaan naar de wortels van de Nederrock. Een programma met Jean-Paul van Milo over het leven en de muziek van Elien Boorland. Dus ben je benieuwd naar de verhalen en muziek van Elien Boorland... luister dan vanavond van 8 tot 10 uur... Naar de Krochten op ZFM Radio If man, grave man Ja, dit was Robbie Williams met een New Year's Day. En uh, ik krijg Mars wel niet te pakken, maar ik heb wel zijn intro natuurlijk. Op maandagavond van 11 tot 1. Dit is zijn jingle. Play It Loud. Het metalprogramma op ZFM Zandvoort. Luister elke maandagavond om 11 uur naar Play It Loud op ZFM Zandvoort. Tot 1 uur in de nacht kunt u genieten van de heerlijkste en hardste hard rock en heavy metal muziek ooit gemaakt. Je draait door mij, Marcel van Kuijk. Je weet niet wat je hoort. Ja. Wie ziet inderdaad niet wat ik hoorde. Wat een bakkelende was dat, zeg? Nee, ja. ja, nee, moeten. Je... Hij draait voor de doelgroep, draait die fantastische muziek. En soms zit ook iets tussen van ik denk, nou leuk, maar afgelopen maand vond ik het echt niet goed. Maar goed. Er zal een groep mensen zijn die het wel leuk vinden. Zijn wij de doelgroep? Ja, ik... Nou, gedeeltelijk. Ik ben dol op muziek. Maar en voor jou? Ja. ja, ik hou ervan. Luister je ook maandagavond? Nou, ik ben niet echt een vaste luisteraar, maar ik hou wel van stevige muziek, ja. Hij draait sleer en... Uh... En Tracks en Metallica en al die hard rock. Metallica vind ik goed. Ik ben wel heel breed. Oh, die hebben zulke mooie nummers. Ja, je mist Delica. wat. Echt, echt goed, echt. En, en zeker die, als zo'n een, een hard rock band een ballad maakt. Nou, die zijn echt, het zijn echt toppers. Ja. Ja. Af en toe heb ik wel, als, als dat crunch gaat, dan heb ik zoiets van ja. Mm, ja, dat vind ik wel uh, geweest. Een koek. Maar echt de goede Metallica en, en, en hard rock, ja. Perfect hoor. Marcel, we hebben er weer twee luisteraars <laughs> bij. Echt qua leeftijd is ook echt je doelgroep. Ja. Het verhoogt gemiddelde leeftijd. Hij hoopt erop, hè. Wij wachten even tot we worden overgenomen door het systeem. En dat ja, is nu. En dat is nu. <laughs> GFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorzitter.